8 uur, het NOS-journaal, Dorold Megens. Studenten willen duidelijkheid rond langstudeerboeten. LTO pleit voor grotere Nederlandse graanreserves. En KNVB versoepelt straffen voor wangedragsspelers. Studenten en jongerenorganisaties eisen ze duidelijkheid over de langstudeerboete. CDA-lijsttrekker van Haarsma Buma zei gisteren dat hij van de boete af wil... waardoor er geen kamermeerderheid meer voor is.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 Dat staat in een brief die de KNVB naar de clubs heeft gestuurd. De voetbalbond wijzigt de koers naar reacties van clubs waarvan teams uit de competitie zijn gezet vanwege wangedrag. Veel clubs vinden de maatregel te zwaar en de KNVB lijkt het daar dus mee eens te zijn. De eerste zes maanden van het afgelopen voetbalseizoen haalde de KNVB 37 teams uit de competitie. Morgen wordt bekend hoeveel teams het laatste half jaar zijn gestraft.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 De New York Times wil Thomson graag hebben vanwege zijn ervaring met digitale media. Onder leiding van Thomson breidde de BBC zijn activiteiten op internet met succes uit. Thomson had al aangekondigd dat hij na de Olympische Spelen zou opstappen bij de BBC. Het weer vanochtend in het midden en zuiden nog een enkele mistbank. De rest van de dag zonnig met temperaturen tussen 25 graden in het noorden en 30 in het zuidoosten en oosten. Het eind van de middag en begin van de avond regen- en onweersbuien. De komende dagen blijft het zonnig met in het weekend tropische temperaturen. Voor hetzelfde geld heeft u een Bruinzeelparketvloer. Kijk op bruinzeelvloeren.nl Vanavond in Hollandse Zaken, Dikkerts zijn het zat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 Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. De langste dierboete gaan wij weer afschaffen. Dat zei Siebrand van Haarsma-Buma gisteren tijdens het eerste lijsttrekkersdebat. En de studenten zijn boos. Ze vinden dat de politiek draait en eisen opheldering. We zijn verder in Amiens, waar gisteren rellen uitbraken. Zo de nachtelijke reportage van Frank Renoud. Maar eerst de versoepeling van het lik op beleid bij de KNVB. <tieden> De KNVB gaat niet langer een heel team schorsen... als twee of meer spelers zich fysiek of verbaal misdragen op het voetbalveld. Als de clubs agressieve spelers opsporen en aanpakken... dan wordt de rest van het team niet meer geschorst. Vorig seizoen werd het hele eerste team van amateurclub Eendracht in Arnhem... nog uit de competitie gehaald nadat drie spelers zich ernstig hadden misdragen. Voorzitter Henk Kamerweek vertelt wat de consequenties waren van die straf. De gevolgen zijn dat je op zondag... Uh... Geen wedstrijden meer heb. Tenminste niet van het eerste helftal op zondagmiddag. Daardoor ook minder uh, bezoek hebt op je sportpark. Geen toeschouwers. En ook ja, de kantineomzet uh, daarna vanhand ook aan terugloopt. Uh, ja. Hoeveel heeft u gescheeld, denkt u? Uh, tussen de 8.000 en de 10.000 uh, euro over een half jaar. Je wordt in, uh, in je portemonnee ook gestraft. Maar ook de hele vereniging wordt gestraft. Alle, alle, alle elftallen die hebben geen uitzicht op een eerste elftal. De jeugd die mist aansluiting, die kan niet meetrainen. Het, het is gewoon ja, een ramp voor een vereniging. En dat zei de voorzitter van de voetbalclub Eendracht uit Arnhem, Henk Kamerbeek. Koen Breedveld is directeur van het Mulier-instituut. Het instituut doet sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u ervan dat deze maatregel wordt geschrapt? Nou, ik... Ik kan me er wat bij voorstellen. Ik geloof absoluut niet dat dit het einde is van een lik op stuk beleid van, uh, van de voetbalbond. Uh, men heeft een goed beleid ingezet de afgelopen jaren. Wat je nu merkt is dat er een balans wordt gezocht tussen de mate van hardheid die je kunt opleggen... en het feit dat je ook wel de betrokkenheid van nodig hebt van verenigingsbestuurders... om te helpen die maatregelen te implementeren. Ja, maar als drie van de elf voetballers uh, uit, uh, of door het lint gaan... dan is er toch iets aan de hand met het hele team? Ja... Je kan het ook andersom uitleggen. Het is ook een, een impuls, een stimulans aan de vereniging zelf, aan de bestuurders, om in gesprek te gaan met de leden van het team en aan te wijzen waar nu echt de rotte appel zit. En uh, als je dat eenmaal destilleert, dan uh, heb je ook een gesprek met de andere teamleden van ja, uh, wie zijn nou degenen die het echt fout hebben gedaan? Die pakken we aan. En dan laat je niet de andere mensen de dupe worden... van wat een klein groepje aan rottigheid manifesteert. Ja, maar aan de andere kant kun je ook zeggen... het heeft wel geholpen. Want uh, <laughs> er zijn heel veel teams uit competitie gehaald. En dat gesprek onder die teamleden is wel op gang gekomen. Ja, maar ik denk dat het gesprek ook wel op gang komt... als je duidelijk moet maken wie nou degene waren... die zich zo uh, rottig manifesteren. Uh, juist het feit dat je in gesprek gaat met de leden en snel... want het gaat om snel handelen aanwijzen wie degene waren die zich zo vervelend gedragen, maakt je dat je het veel meer bespreekbaar maakt. Dus ik kan de logica ervan wel, kan ik wel begrijpen. Ja, er zijn er 37 teams uh, uit competitie gehaald, althans de eerste helft van, uh, van vorig jaar. De tweede helft, de, de cijfers, die krijgen we later deze week. Ja. Zijn die dan uh, ten onrechte allemaal geschorst? Ten onrechte geschorst. Ik denk dat het belangrijk is om je te realiseren dat uh, voetbal inderdaad wel een probleem heeft. Uh, het is een soort uh, etnische smeltkoers die er plaatsvindt. Waarbij uh, jongens waar testosteron door de, door de, door de keel giert. Uh, met teleurstelling en frustratie geconfronteerd worden. Dus dat moet je helemaal niet vreemd vinden dat het daar een keertje wat misgaat. Alle reden om daar wat aan te doen. Uh, ik denk dat de bond uh, met de verenigingen redelijk goed op streef is om daar veranderingen aan te brengen. Ja, is... uh, en dat het iedere keer zoeken is naar maatregelen die, uh, die uitvoerbaar zijn... die passend zijn en die ook daadwerkelijk verandering teweegbrengen. Of zijn ze misschien geschrokken van ook het feit dat een uh, aantal teams uh, het, het niet pikte in die zin juridisch niet uh, pikte en ook gewoon juridische stappen hebben ondernomen? Nou, dat hoort ook bij de uitvoerbaarheid van de maatregel. Uh, uh, als er inderdaad de consequentie is dat je een maatregel invoert die alleen maar frustrerend is voor degene die de maatregelen moeten uitvoeren... en leidt tot een, tot een langer durend proces... dan heb je geen lik op stuk beleid. En dan maakt het niet makkelijk voor verenigingsbestuurders... om mee te werken aan zo'n maatregel. Ja, de, en, de, en de, de goede leider in die zin ook onder de kwaaien. Want er zijn natuurlijk afgelopen seizoen ook teams uit de competitie genomen... die er daarna weer moesten worden tussengeduwd... omdat een rechter zei van dat kan niet. Ja, volgens mij zit niemand erop te wachten. En je zit er vooral niet op te wachten dat mensen... Daadwerkelijk uit de sport worden geduwd van de rottigheid, die ze dan op het veld zouden hebben uitgehaald. Die gaan ze dan uithalen in kruifkosten van winkelcentra. Daar schiet je volgens mij helemaal niks mee op. En de, de, de schorsingen, de duur van de schorsingen, of misschien moet ik zeggen, de zwaarte van de schorsingen, ja. um, die zal wel ongeveer hetzelfde blijven. Um, is, is, is dat terecht? Ik denk dat het. Dat het goed is dat we duidelijk zijn in uh, onze communicatie uh, naar mensen toe. Wat we nou tolereren met elkaar en wat we niet tolereren met elkaar. Nou, ik, ik heb het vooral je... over dingen als levenslang uh, geschorst worden. Of dat je tien jaar niet meer mag voetballen. Wat wel ernstig is als je aan het begin van je voetbalcarrière staat. Ja, ik, ik denk dat iemand dat ook wel voelt als hij drie jaar geschorst is. Ik geloof dat men nu streeft naar een onvoorwaardelijke schorsing van drie jaar. Ik denk dat iemand dan door heeft dat er iets niet goed gegaan is. En je wilt ook vooral niet, denk ik, dat uh, dat mensen. Het is niet. Je moet het niet goed praten. Niemand wil dit. Een verenigingsbestuurder wil dit niet. Die is niet trots op zijn club, op zijn leed, op zijn jongens, zijn jongens. Dus niemand wil dit. Maar aan de andere kant, uh, ik denk dat hij na twee of drie jaar schorsing ook wat doorheeft... dat het niet verstandig was om dit te doen. En dat hij uh, graag weer het spelletje wil spelen wat hij graag wil spelen. Goed, ik dank u wel voor uw uh, toelichting op de nieuwe plannen van de KNVB. Koen Breedveld van het Mulier-instituut. En die KNVB zelf, die wilde vanochtend nog niet reageren. Morgen maakt de bond meer bekend over maatregelen tegen agressie op het voetbalveld. Het is 11 minuten over acht. Het bleef rustig vannacht, maar door de rellen van de afgelopen dagen... in de Noord-Franse stad Amiens is de spanning erom te snijden. Bij gevechten tussen jongeren en de politie raakten eergisteren nacht... 16 agenten gewond. En daarom besloot de Franse regering gisteren... om 250 extra politieagenten in de stad te stationeren. Correspondent Frank Renaud was afgelopen nacht in de wijk... waar de rellen plaatsvonden. In een snackbar in Noord-Amiens zit het personeel en bezoekers nauwgezet naar televisie te kijken, want daar is hun eigen wijk te zien. De rellen in noord amiens zien ze van de afgelopen nachten. Ze zien de geblakerde gebouwen en ze zien ook de minister van binnenlandse zaken Manuel Valls die hier zelf op bezoek is geweest. U bent de eigenaar van Saint-Sauveur, ja. Wat heeft u zelf meegekregen van wat er nou precies gebeurd is? C'est à commencer en fait c'est un jeune du quartier nord qui a été tué, qui s'est fait renverser par une voiture. C'est een jongen hier uit de buurt die is overreden door een auto. Jeudi soir, la personne qui a été tuée, qui s'est fait renverser, on a fait le deuil, on l'a enterré. We hebben gerouwd voor de jongen die overleden was, samen hier in de wijk. En, de police, passé nord, ça mal passé. en Toen werd er een controle gehouden door de politie hier op straat, en dat liep verkeerd af. Ze gingen iedereen controleren, en toen werd er met traangas gespoten hier op straat. Er waren mama's, papa's, petits vaders, moeders, kleine kinderen. En twee uur later. Et mut twee uur daarna toen ging het echt los hier inderdaad toen kwam het tot hevige rellen. En waarom dan die rellen? Pourquoi 16e Om Pour faire comprendre pourquoi ils viennent nous embêter le jour de deuil. Waarom kon die politie ons lastigvallen, zegt hij, op de dag dat we rauwden om die overleden jongen? Waarom kwamen ze hier? Ça fait très très longtemps qu'il y a des tensions à is À een c'est pas un quartier simple, calme. Il y a toujours eu des petites tensions, de gauche à droite. Zijn heel tijd al heel veel spanning hier in de wijk? C'est la police qui provoque. Ils nous insultent. Vous êtes des ons uit, zegt we zijn vuile Arabieren. I willen nu verscheepten, al moeder Ramadan. Ook tijdens de Ramadan worden we steeds gestoord en we worden uitgescholden door de politie. Ook. Er is nog een meneer in de snackbar. Meneer, u woont hier ook. Wat zijn die spanningen hier nou in de wijk? Wat wil dat zeggen? Je waren gendarmen gendarmes mobiel, die zijn helemaal anders dan de CRS. Ze kwamen, ze discuteen met de citoyens, met de jongens. Er was geen incident. Er was geen incident met de gendarmes. Vroeger je hier gendarmes in de buurt, die werkten hier samen, die praten met de jongens op de straat en er waren nooit incidenten. Ensuite, les les en de gendarmes mobiles zijn de CRS En toen kwam de oproerpolitie de wijk in. Voilà. Et tout est parti de les en alles De CRS discussieert oproerpolitie die praten niet met de jongeren op straat. Ze zijn frapper. Ze worden betaald om erop te slaan. En denken jullie dat het nu rustig blijft? Ja, is goed, de minister van minister Binnenlandse Zaken is langs geweest. En we hopen dat het daarmee nu een beetje kalmeert. Ce soir zal het komen. Ja, vanavond blijft het rustig, zegt hij. Maar ja, hoe lang, hoe lang, hoe lang blijft het hier rustig in Amia? Zo, de studenten over de langstudeerdersboete. Kees Park zit bij de ANWB. Zie je al wat? Ik zie, wat zie je wat files, dus, Bert. De A2, Eindhoven, Richting en Bosch, Twee kilometer tussen Best en Bokstolp. Naar Amersfoort vanuit zon op de 28 gaat het langzaam over twee kilometer vanaf knapper Hoeverlaken Hoevelaken tot aan Amersfoort. En de derde en laatste op de A59 vanaf knapper Zonzeel naar Osvoort-Heiden. Twee kilometer. Maar Kees, ik bedoelde of je door de mist al wat had. Ja, die mist is opgelost. Het Kijk. bleef het langst hangen in de kop van Noord-Holland. Maar ook daar zijn we er nu vanaf. Dankjewel. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Een meerderheid in de Tweede Kamer is tegen de langstudeerboete. Dat bleek gisteren tijdens het eerste lijsttrekkersdebat... bij het Utrechtse Studentenkoor, waar het CDA een opmerkelijke draai maakte. De boete zou gaan gelden vanaf 1 september... maar nu al wil een meerderheid in de politiek er weer vanaf. CDA-lijsttrekker Van Haasma Buma. Wat mij betreft gaat de langstudeerboete voor studenten...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 Nou, opmerkelijke draai. De bedenker is nu tegen de boete en uh, nou, daar zijn we blij mee. Want uh, blijkbaar heeft ook het CDA nu ingezien uh, dat deze langste boete eigenlijk alleen maar ongewenste effecten heeft. Maar hebben jullie er wel vertrouwen in? Want pas op 19 september waren de politici van plan om erover te gaan debatteren in de nieuwe Tweede Kamer. Nou, dat, Wat ons betreft moet dat uh, in de huidige Tweede Kamer, want als er nu al zo'n grote meerderheid tegen de langstudeerboete is... Uh, ...dan kan je het studenten niet aandoen om uh, voor één jaar die boete te gaan betalen um, en uh, daarmee ook een rechtsongelijkheid te creëren. Want wat doe je dan uh, met die studenten, want volgend jaar is hij misschien weer weg of misschien ook niet. Uh, als er nu een meerderheid is en die is zo ruim in de Kamer, uh, schaft die boete dan gewoon nu af... Ja, maar de boete is al vervat natuurlijk in een, in een wet. Dus dan moet je die wet weer gaan uh, veranderen. Dus dan kom je toch hoe dan ook ergens later dit jaar uh, uit. Nou, de, als de Tweede Kamer nu bij elkaar komt, dat kan. Hè. De Kamer kan uh, terugkomen van recess en zeggen van... Uh, nou ja, om uh, dit soort gevallen af te wenden, moeten we nu bij elkaar komen... en als 76 uh, van de Kamerleden zeggen, dit willen we niet... dan kan de boete nog uh, voordat die ingaat in september van tafel. Uh, dus daar roepen we de politiek ook toe op. Nou, dat is de oproep richting de politiek. Er wordt ondertussen ook gesproken over een, een andere oplossing. Dat heet een sociaal leenstelsel. Uh, zijn jullie daarvoor? Nou, ja, wij vinden dat a uh, A1 niet sociaal. En twee, is het vooral een schuldenstelsel... Uh, want wat het doet is, het, uh, het zegt, uh, studenten krijgen voortaan geen basisbeurs meer. Uh, en in ruil daarvoor uh, moeten ze het zelf maar uitzoeken. En uh, kunnen ze hun schulden die al hoog zijn, nog hoger op gaan bouwen. Uh, dus daarvan kom je alleen maar in de regen en de druk. Uh, maar laten we het nu uh, vooral die langstudeerboete afschaffen. Want die nou, nou wacht, de, de politiek, uh, in de politiek wordt het natuurlijk wel voor een deel aan elkaar gekoppeld. Want ja, als je die langstudeerboete afschaft... dan uh, ontstaat er ergens een gat in de begroting. En het geld moet ergens vandaan komen. En Van Haarsma Buma zegt onder andere... Van, nou, dan moeten we over dit soort dingen ook gaan nadenken. Nou, dat heeft Van Haarsma Buma juist niet gezegd. Hij heeft ook gezegd, we moeten ook uh, geen, uh, geen leenstelsel of schuldenstelsel instellen. Want dat is uh, een boete vanaf het begin. Uh, dus dat moeten we studenten ook niet aangaan. En inderdaad, er moet dan uh, wellicht gekeken worden waar elders dekking gevonden kan worden... Uh, wat ons betreft is dat in ieder geval niet in het onderwijs, want juist in een crisis uh, ga je niet bezuinigen op onderwijs. Nee, maar er moet wel ergens toch <laughs> bezuinigd worden? Of is de stelling van de LSVB, er moet helemaal niet bezuinigd worden? Zo, zoek, ze zoeken het maar uit. Nou ja, als, als, er er, eh, als er inderdaad een gat in de begroting ontstaat, uh, dan is het belangrijk dat dat gedicht wordt. Uh, alleen het is een politieke keuze waar je dat geld vandaan haalt. Uh, en dat kan je ook ergens anders vandaan halen dan bij onderwijs. En wij zeggen haal dat nou juist niet bij onderwijs vandaan. Want juist in een crisis is het belangrijk dat studenten kunnen studeren... en dat dat betaalbaar blijft. Uh, dus maak dan ook de politieke afweging om dat geld ergens anders te zoeken. Het gaat niet om miljarden, het gaat om uh, 180 miljoen... om het nu af te schaffen ongeveer. En dat geld kan ook best ergens anders gezocht worden. Nou, twee dingen, dus uh, lang studeerboete zo snel mogelijk van tafel. kamer komt terug van uh, reces. Uh, en uh, ja, het andere is, van je moet het dus buiten uh, het onderwijs uh, zoeken. Ik dank u wel voor de reactie.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 Oh, maar het is wel een geweldig uitzicht. Eh, de piscina staat hier, deze regio. Hij wijst het aan, hier het zwembad. Je kan het ook wat opschuiven naar achteren, naar de bossen toe. Maar dan komt er, Je komt er zoveel maar... blaadjes in het zwembad. Hè? Ja. Hier jongens, die zitten te werken aan. Dit bouwsel. Jullie zijn van hier? maar ja, dat morador, Wij wonen hier. Maar Vijf Sterren Hotel. dat zou jij nooit kunnen betalen. om bijvoorbeeld een keer aan dat zwembad te zitten. Maar het is dat hij heeft. Hiernaast heeft hij zijn eigen ja, hutje. Hij zegt, maar ik ben heel blij dat ik werk heb. Het is wel suficiente. En ja hoor, daar komt de Vijf Sterren eigenaar. En zijn zwarte voorbij voor naar boven gescheurd. Dat is Óbvio, man. Niet in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 Nu is haar hele prachtige uitzicht afgesloten door dat klote hotel. Het, uh, het gaat erom dat je gelukkig bent. Het gaat niet om het uitzicht, zegt ze, in het leven. Ja, maar. Het, is voor visie, Op het duur zegt ze, ja, gaat dit natuurlijk heel veel waard worden. Dus dan ga ik weg. lugar Ze zegt, eigenlijk wil ik hier gewoon niet weg. Ik woon hier al generaties lang. Alles is hier. Mijn familie is hier. Wij zijn een gemeenschap weer. Dus ja, eigenlijk wil ik niet weg.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 Is de vijf eigenaar. De Cimeo, que a vida real. Eindelijk kunnen wij nu van deze woning drinken, zegt hij. Reken maar, dit wordt de hipste wijk van Rio. Het oh, Marion mais do Rio de Janeiro. Mayon van Rooijen... in een van de schoongeveegde wijken van Rio de Janeiro, de Braziliaanse stad die zich al druk aan het voorbereiden, is dus op die komende Olympische Spelen van het jaar 2016.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 VO1, het NOS-journaal. Studenten willen helderheid over langstudeerboeten. En Iran traint Syrische militie, zegt Washington. Goedemorgen, half negen is het, ik ben Dorold Megens. Veel onduidelijkheid over de langstudeerboete. Studenten en jongerenorganisaties willen dat de Kamer terugkomt van reces. Nu CDA-leider Buurma gisteren plotseling zei dat zijn partij de boete wil gaan afschaffen. Daardoor is er geen Kamermeerderheid meer. De VVD blijft juist achter de boete staan, zei Kamerlid Dijkhoff gisteren in Nieuwsuur. Wij steunen de wetgeving zoals die nu is... en willen hem zo snel mogelijk vervangen door het sociaal leenstelsel. Kijk, en als het CDA vandaag van mening verandert... betekent niet dat er morgen andere wetgeving is. Het betekent niet dat dat, dat dat begrotingstechnisch kan. De studenten willen weten waar ze aan toe zijn, zo laten ze in een verklaring weten. Ze willen niet te dupe worden van een onzeker politiek klimaat. Iran helpt Syrië in de strijd tegen de oppositie, dat zegt de Amerikaanse generaal Dempsey. Iran zou Syrië helpen bij het opzetten en trainen van de militie... die het leger moet gaan helpen, zegt Washington is Volgens de Amerikanen kan het leger die steun wel gebruiken omdat het moeite heeft met de aanvoer van voorraden en omdat de militairen mentale problemen hebben. Washington noemt de steun van Iran aan Syrië gevaarlijk omdat er meer doden doorgaan vallen. En het een regime in stand houdt dat uiteindelijk toch zal vallen. Gratis waterpunten in alle dorpen, steden en bij fiets- en wandelroutes. Dat is het streven van de Vereniging van Waterbedrijven in Nederland. De vereniging heeft in een aantal grote steden al tappunten neergezet... waar mensen een flesje kunnen vullen met gratis kraanwater. Maar dat netwerk moet dus worden uitgebreid. Je ziet dat, dat verschillende steden nu interesse tonen... Om, uh, om tappunten te plaatsen. Nou, een stad heeft meestal behoefte aan, uh, aan meerdere tappunten. Maar ook, uh, ook kleinere gemeenten die zeggen... wij willen gewoon schoon drinkwater ter beschikking stellen... buiten, op het dorpsplein bij het gemeentehuis... op een plaats waar veel mensen komen. Daar worden die pompen uh, gerealiseerd. En de vereniging wil de komende jaren duizenden van die watertappunten bijbouwen. Minder straf voor amateurvoetbalclubs waarvan de spelers zich misdragen. Tot nu toe werden hele teams naar wangedrag van spelers uit de competitie gehaald. Maar in het vervolg gaat de KNVB de spelers persoonlijk aanpakken. De KNVB zwicht daarmee voor kritiek van clubs die het overkwam. Zoals deze vereniging uit Arnhem. De gevolgen zijn dat je op zondag uh, geen wedstrijden meer hebt. Tenminste niet van het eerste elftal op zondagmiddag. Daardoor ook minder... Uh bezoek hebt op je sportpark, geen toeschouwers... en ook ja, de kantineomzet uh, daar de naam ook aan teruglopen. In de eerste helft van het vorige voetbalseizoen... haalde de KNVB 37 teams uit de competitie. En morgen wordt bekend hoeveel teams in de tweede helft van dit seizoen zijn gestraft. Nederland moet graanreserves opbouwen, dat vindt de landbouworganisatie LTO Nederland. Een voorraad voor minstens een half jaar hebben we nodig, zegt voorzitter Maat vandaag in Trouw. Nu is de buffer voor handel- en voedselbedrijven ongeveer tien weken. Maar omdat de graanprijs steeds verder oploopt, zou een grotere voorraad verstandig zijn. Op die manier kan worden voorkomen dat graan duur wordt, te duur, voor veeboeren en bakkers in Nederland, zo denkt LTO. Op de A20 is vannacht een auto beschoten. Een man stond bij de afrit te wachten voor een rood stoplicht toen er vanuit de bosjes iemand op hem afkwam lopen. Dat de bestuurder het niet vertrouwde, reed hij snel weg en toen werd hij beschoten. Politie heeft de auto onderzocht. Daar hebben we uh, metaalsprinters aangetroffen en de kapotte voorruit uh, geconstateerd. Ook zijn we op zijn aanwijzingen teruggegaan te naar de plek waar het gebeurd is en daar hebben we hulzen en glasscherf aangetroffen. De bestuurder van de auto kon een goed signalement geven en intussen is er iemand opgepakt. Dat was nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Warme en vochtige lucht breikt vandaag vanuit het zuiden het land. Vanmiddag wordt het dan ook drukkend warm en tegen de avond volgen onweersbuien. In vrijwel het hele land is het vanochtend zonnig. Vanmiddag trekken enkele wolkenvelden voorbij, maar de zon blijft het weerbeeld bepalen.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 Ook aan de andere kant van de vangrail staat Vila daardoor. Vanaf Den Bosch naar Eindhoven op de A2 tussen Bokstel Noord en West-West 7 kilometer. En op de A59 knopend Zonzeels bij Ter Heiden 2 kilometer. De prettigste software voor relatiebeheer en CRM is Archie.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 Daarop zegt hij dat er op het Indonesisch eiland Zuid-Sulawesi... mensen standrechtelijk zijn geëxecuteerd door Nederlandse militairen. Beelden werden gisteren getoond in het NCV-programma Altijd Wat. Westerling zegt dat zeker vier van zijn officieren... zich schuldig aan hebben gemaakt. Maar, hij voegt er schijnbaar vergoeilijkend aan toe... dat geweld in de aard van de mens zelf ligt. Als u de dagbladen elke dag openslaat, dan ziet u dagelijks excessen in onze burgermaatschappij.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 Uh, nou ja, de politionele acties uh, uitgebreid uh, ooit gedocumenteerd in het boek. Een mooi woord voor oorlog. Gisteren ook uh, bekeken die beelden natuurlijk. Zijn ze opmerkelijk? Uh, eerlijk gezegd niet, vind ik. Uh, Westerling uh, was in de jaren 70, 80 uh, zeer benaderbaar voor interviews. Is ook op grote schaal geïnterviewd. Uh, er zijn perioden geweest dat je echt elke maand, wel uh, ergens een grote pagina met hem zag... En hij heeft altijd hetzelfde gezegd, uh, ongeveer. Namelijk dat hij de opdracht had om rust te brengen in Zuidse Levens... waar het een ongelooflijk uh, uh, chaotische en gewelddadige situatie was. En dat hij daarvoor het standrecht toepaste. En dat heeft hij meermalen gezegd ook vaker op televisie hoor. Dus het is niet zo dat dit uh, de unieke uitzending was in tegenstelling. Nee, ja, dat kregen we wel een beetje die indruk. Hij ja, heeft in de jaren tachtig een serie gemaakt. Ons Indië voor de Indonesiërs door Jan Bosdries. Daar komt Westerling in voor. Wij en hij zijn verhaal verteld. Daar komt ook, dat is eigenlijk veel interessanter... zijn rechterhand in voor, Vermeulen. Uh, en Vermeulen is eigenlijk de man... die hebben we nog, allemaal nog nooit van gehoord... maar dat is, dat is eigenlijk de man uh, waar het onder mis ging. Westerling heeft zijn troep in tweeën gesplitst toen... voor die operatie. De helft onder leiding van Vermeulen weggestuurd. En daar zijn echt onvoorstelbare uh, gewelddadigheden voorgevallen. Onder Westerling zelf ook... Ook dat kun je uh, uh, uh, volgens de letter van de wet onder oorlogsmisdaden rekenen. Maar bij Vermeulen is het echt totaal uit de hand gelopen. En hij en twee anderen uh, bedoelt Westeling ook. Ja. Hij zegt overigens, ik heb ze eruit gezet, wat het helemaal niet waar is. Want Westeling is niet de meest vertrouwbare uh, van, uh, van maar, onze militairen geweest. Maar is dit interview dan gewoon op de plank blijven liggen um, omdat er geen nieuws in zat? Uh, nou, ik geloof wel dat het waar is dat ze in 1969 uh, weinig vervoelden om het uit te zenden. Het Nederlandse omroep zat toen heel merkwaardig in elkaar. Dat de omroepen eigenlijk heel bang waren om dingen uit te zenden... waarvan ze bang waren dat de mensen dat niet graag hoorden. De kwestie zelf is uitvoerig behandeld door uh, achter het nieuws. Alleen het wederhoor van Wesseling zelf was kennelijk niet erg gewild. Uh, daarna is dat door kranten en ook wel door televisie... ruimschoots goed gemaakt. Dus je kan niet zeggen... God, die wisseling zegt dat hij... Uh, opeens toegeeft dat hij het zandrecht heeft toegepast. Dat heeft hij zijn leven lang gedaan. Ik heb hem zelf twee keer mogen interviewen... Uh, toen ik nog bij een krant werkte. En... Uh, en één keer voor een groter verhaal over die Zuidse Levensaffaire. En, en nou, hij was altijd welkom. En hij vertelde precies uh, uh, wat er gebeurd was volgens hem. Ja. We hebben het nu over de militaire kant uh, van de zaak. Maar uh, misschien moet je het eigenlijk ook wel een beetje hebben over de politieke kant van de zaak. Ja, dat is veel interessanter natuurlijk. Kijk, uh, uh, de, de gouverneur generaal daar heeft in eind 1946 de noodtoestand afgekondigd voor zuid Levens. Omdat de situatie heel onhoudbaar was. En toen is die, dat uh, depot speciale troepenverwisseling erop afgestuurd. Later werden ze wel de schoorsteenvegers van uh, Indië genoemd. Hè. Ze, ze moesten overal de boel doorblazen waar het verstopt zat. Uh, en uh, toen zij terug, ze zijn ze teruggeroepen omdat er zoveel geruchten kwamen dat het daar uit de hand liep. Dat de legerleiding zei, uh, hier moeten we mee ophouden. En wat heel bijzonder is, uh, dat is uh, al eerder uh, ontdekt onder andere door Jan Bank... Is dat eh, op de dag dat ze worden teruggeroepen krijgt Beel, de toenmalige premier, al een brief van zijn politieke vriend Max van Pol uit, uh, uit Indonesië. Waarin staat er gebeuren daar dingen in zuid levens waarvan het goed zou zijn dat ze niet voor het Wereldforum bekend worden. Oftewel de Nederlandse premier weet precies op dat moment al dat het helemaal fout is. Maar ja, Nederland was in oorlog. Met Indonesië en ook in een prestigeoorlog internationaal. En had er geen enkel belang bij om dat naar buiten te brengen, te laten staan om het uh, te berechten. Dus vandaar dat Westerling ook nooit uh, berecht is. Maar zou het een goed idee zijn, hè? Het Niot is daarvoor, uh, overigens niet op basis van deze uitzending, maar al een tijdje, om het eens een keertje allemaal goed op een rijtje te zetten. Met een soort allesomvattend wetenschappelijk onderzoek. Ja, ik ben daar wel voor. Ik zou dat uh, uh, van groot belang vinden. Eigenlijk om, om, om de, de belangrijkste reden, wat mij betreft, is als je nooit uitzoekt wie de schuldigen zijn dan zoek je ook niet uit wie de onschuldigen zijn. En 39 eh, hou ik vol, van de militairen die daarheen gestuurd zijn... zijn echt onschuldig aan oorlogsmisdaden. Eh, terwijl ze in de grofmazige discussie die je voortdurend hebt... Eh, eigenlijk iedereen schuldig wordt eh, geacht. En daarom willen mensen ook niet over praten. Daarom schamen ze zich ook eh, of trekken ze zich terug... en, en eh, hullen ze zich in stilzwijgen... En dat heeft er allemaal mee te maken dat wij dat nooit grondig hebben laten uitzoeken. En ik, het is nu eigenlijk te laat om dat te doen, maar ik vind het beter laat dan nooit. Ad van dank wel voor het gesprek. Geen dank. Dan komt een nieuwe omroepgids. Vanaf 1 januari is er namelijk ook eentje voor de oudere omroep van Max. Verslaggever Rien Kamer, die vroeg aan Max-voorzitter Jan Slachter: wat zijn gids eigenlijk nou kan toevoegen aan het toch al zeer uitgebreide aanbod... Nou, dat is de stapel gidsen die op dit moment uh, worden uitgegeven. Het zijn daar, even kijken, een stuk of tien. Waarom moet daar een elfde bij komen, Janslacht? Omdat er vraag naar is. Wij hebben al in 2010 en in 2012 onderzoek gedaan onder onze doelgroep. En daaruit bleek dat er een enorme behoefte is aan een programmablad... Uh, wat door Max wordt uitgegeven. En uh, ja, bedoel, de cijfers liegen er niet om. Toen ik de cijfers lag en de uitkomsten ervan... Nou, dan ben je eigenlijk gek als je het niet doet... Want hoeveel mensen gaan er uh, zo'n gids aanschaffen? Een, een, een lidmaatschap met een gids, denkt u? Nou ja, het streven is wel om na drie jaar zo'n zo 250.000, 300.000 mensen... Uh, uh, die, die zo'n abonnement nemen op de Max Magazine. Dat onderscheidt zich ook van al deze gidsen hier op tafel. Zullen we dan eens even kijken, want ik ja. heb hier die stapel. Uh, nou ja, de Veronica-gids springt daar natuurlijk uit. Het is ja. echt voor jongeren. Ja. Mijn zoon ik van kom, 17 uh, die, uh, vindt het erg leuk om te lezen. Ja. Maar uh, bijvoorbeeld de micro-gids heb ik hier... op de volpagina Anita Witsier over uh, Memories. Nou, echt een ja. mooi programma, ook voor ouderen. Een kostuumdrama. Ja. Ja. En dan blaad ik nog even door... Nou, de... oh, mooie advertentie over comfortbedden, scootmobielen. Kortom, wat willen moderne ouderen nog meer, zou ik zeggen? Ja, dat is dan denk ik het onderscheid wat wij straks met ons blad gaan maken. Hier gaat het dus puur in al die gidsen die hier op tafel liggen... over programma's. Je ziet op verschillende covers hier Anita Wits hier staan... omdat zij met haar programma Memories komt. Wij willen een Max Magazine maken waar... We het ook hebben over uh, consumentennieuws, over uh, pensioenen, over gezondheid. Een soort over... plusmagazine eigenlijk. Nou ja, de, de, de content zal zich uh, heel veel richten op waar ouderen in geïnteresseerd zijn. En deze bladen gaan allemaal over programma's, allemaal over presentatoren. Het is een herhaling van zetten. Wij laten ook heel veel dingen weg in de gids. Bijvoorbeeld, bij ons zul je niet de programmering zien van Radio 538... of TV Uno, of de Franse televisie. Het is Geen hond die er naar kijkt, het kost allemaal papier. En wij zullen daarentegen wel meer aandacht geven aan de regionale zenders. Want daar wordt wel door ouderen goed naar geluisterd en gekeken. Kortom, nou, het moet wel onderscheidend zijn. Het moet onderscheidend zijn, want anders ga je iets doen wat al lang gedaan is. Dus nou, die, nou ligt hier die Veronica-gids, ja. ja. uh, Nou, die springt er natuurlijk uit. Met, voor de jongeren in ieder geval. Ja. Uh, flitsend. En nou heeft u de oud-hoofdredacteur van de Gids aangetrokken. Ja. Voor een blad voor ouderen. Is ja. dat niet raar? Nou ja, hij, hij wordt ook een dagje ouder. Dus een ja. wijsheid komt met de jaren. Ja. Uh, nee, hij is natuurlijk wel een man bij uitstek... die, die voor een bepaalde doelgroep een blad kan maken. Dat heeft hij jarenlang succesvol gedaan bij Veronica. En daar zullen niet zulke mooie dames bij ons op de, op de cover staan. Maar toch ook wel hele mooie gezichten van, van wat oudere mensen. Maar het hoeft allemaal niet over radio en televisie te gaan. En ik denk dat dat het grote verschil is. Het, het lettertype zal misschien iets groter zijn. Het is overzichtelijk. Je ziet gelijk om negen uur wat er allemaal op de zenders is. Maar het gaat ook over, over allerlei andere zaken die mensen belangrijk vinden. Maar steeds meer mensen kijken gewoon op internet. Ook ouderen. Ja. Is het niet net een beetje te laat eigenlijk? Nou ja, dat, dan zou je het onderzoek moeten lezen. Want dat zou ik in eerste instantie ook zeggen. Dat heel veel mensen nu digitaal of via die EPG's uh, uh, gidsen ja. kijken naar wat er op televisie is. Nee, mensen hebben toch behoefte aan papier. Aan iets in hun handen. Wat gewoon heel de week op tafel ligt. En waar ze ook nog allerlei andere interessante artikelen in kunnen lezen. Dus ik heb er alle vertrouwen in. En hoe ja, het over 10, 20 jaar is, dat zien we dan wel weer. Wanneer ligt die uh, in de schappen? Nou, de, de, de, de bedoeling is dat wij per 1 januari... Uh, dit blad kunnen lanceren en dat, die dan, uh, dat mensen een abonnement kunnen nemen, maar dat die ook bij Albert Heijn ligt en bij alle andere zaken waar deze bladen te koop zijn. Wat gaan, wat gaan we straks doen? De Olympische sporters worden vandaag op verschillende plekken in het land gehuldigd. We spreken zo de trotse burgemeesters. Kees Kwaks bij de ANWB bent her en der in file. En vooral in Brabant weer vandaag. Een ongeluk op de A2 Eindhoven richting Den Bosch het zorgt voor veel drukte. Tussen Knoopert-Ekkersweire en Bokstol 7 kilometer. De weg is inmiddels weer helemaal vrij. En ook aan de andere kant van de vangrail wordt er flink aan gekeken. Vanaf Den Bosch naar Eindhoven tussen Vught en Best staat 11 kilometer. En op de A59 vanaf Zonzeel naar Os staat 2 kilometer bij Ter Heiden. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. No child, no more Sharon Jones en de Kings. De Partij van de Arbeid komt vandaag met een plan... waarin tientallen miljoenen euro's worden uitgetrokken voor sport. PVDA Tweede Kamerlid, Tanja Jatna Nansing. Goedemorgen. Goedemorgen. En dat net na de Olympische Spelen, is dat toeval of niet? Dat is geen toeval. Het staat al heel lang keurig in ons verkiezingsprogramma dat we dit willen. Dus kijk, ik kan me de vraag voorstellen. Dan denk je, mensen denken mensen, nou, dat is goed getimed. Nou ja, een beetje al... opportunistisch meelicht op het succes van de Spelen. <laughs> ja, nee, maar het is twee dingen daarover. Ten eerste, het staat dus gewoon echt wel heel erg lang in ons verkiezingsprogramma dat we dit willen. En daarnaast heb ik ook zelf, ik ben zelf woordvoerder hoger onderwijs. En ik heb vorig jaar al tijdens de besprekingen rond die derboete een langs gebroken voor de topsport. Dus. En ze zegt van kijk, het is best wel sneu als je. Op maandag wordt gehuldigd, uh, want je bent topsporter en je hebt een medaille meegenomen. En vervolgens kreeg je op 1 september kreeg je dan een boete opgelegd van... oh ja, we willen ook nog eventjes die boete uh, opleggen, die langstudeerboete. Ja, maar daar dus wil het CDA nu het vanaf, hè, dus dat is een andere discussie. Maar eventjes terug naar het plan. Even terug naar het plan. We moeten natuurlijk wel miljarden bezuinigen. Is het dan niet gek dat je in zo'n tijd van bezuinigingen opeens komt met geld uh, van... Uh, nou uh, hier ja, hier is nog wat, een extra potje. Nou kijk, het is zo dat we, we hebben echt... Uh, ons, op dit moment ligt onze begroting bij het uh, Centraal planbureau, bij de CPB. En uh, de financieel specialisten die hebben mij verzekerd dat het keurig gedekt is allemaal. Uh, uh, we hebben allerlei... Uh, er wordt over... elders bezuinigd. Ja. Nou ja, de hogere inkomens, u kent onze slogan, de sterke schouders en de zwaarste lasten. Daar gaat een aantal zaken gebeuren. Dus de financiële spe specialisten hebben dit keurig gedekt. Dus kan ik inderdaad het verhaal houden van dat we die brede basis nodig hebben om topsporters te krijgen. Dat we dit plan absoluut kunnen gaan lanceren. En is het alleen voor de topsporters? Uh, wat... Nee, nee, Goede vraag. Gelukkig dat u die vraag ook stelt. Want het is nou, ik ben veel blij meer dat ik een goede vraag kan stellen. <laughs> nee, het is, het is veel meer dan dat. Het is een heel breed plan waarbij topsport een van de onderdelen is. Maar wat wij echt zeggen... Nou, het zal de luisteraar ook niet onbekend zijn. Jongeren zijn tegenwoordig uh, veel meer bezig met andere zaken dan met sporten. Je hebt uh, veel kinderen die uh, te dik zijn overgewicht. Um, nou, het beste medicijn uh, voor uh, overgewicht is toch wel dat sporten. En we vinden het ook heel belangrijk dat er goede sportaccommodaties zijn. Zowel in steden, wijken, dorpen. Maar... En dus ze hebben echt een, een heel plan hieromheen. Maar komt de sportjuf, dus de gymjuf moet ik het dan zeggen, of de gymmeester, ja. die komt weer ja. terug? Ja, wat wij zeggen is, er moeten vakdocenten komen. Hè? Alle basisschoolleerlingen hebben recht op gymnastiekles van een vakdocent. Uh, kijk, er wordt nu heel erg uh, op rekenen en taal uh, getimmerd en uh, gehamerd. Sorry, en dat vind ik zelf ook heel erg belangrijk. Maar daarnaast moet ook sport, vinden wij, een prominente plek krijgen op school. En dan uh, natuurlijk de vraag, want we hebben dat natuurlijk ook een beetje in het verlengde van de Olympische Spelen erover. Um, nou ja, we hebben de huldigingen gehad. We gaan direct trouwens even bellen met allerlei burgemeesters waar nog verder wordt gehuldigd. Maar ja, wie weet kunnen we in het jaar 2028 dicht bij huis blijven. Uh, is de Partij van daarbuiten bent u daar voorstander van, Olympische Spelen in Nederland? Nou ja, kijk, wat, wat wij ook proberen uh, ook in hetzelfde verkiezingsprogramma zeggen van uh, uh, de Olympische Spelen en ook de Paralympische Spelen trouwens, dat zou binnenhalen, zou geweldig zijn. Alleen, we zullen het wel afwijzen als de baten de kosten niet kunnen overtreffen. Maar nogmaals, dat is, dat is uh, ver, uh, ver in de toekomst. Wat ik zelf echt belangrijk vind, is dat we nu een land spreken, dat, dat Nederland breed wordt gezegd, ja, we moeten al die jonge kinderen aan het sporten krijgen? En uh, dat, dat vind ik echt het allerbelangrijkste. Uh, er is nog te weinig aandacht gewoon, uh, met name ook als je kijkt, ik hier in de vier grote steden, ik heb onlangs hier in Amsterdam een sportproject mogen openen en uh, dan merk je dat de kinderen dat ontzettend leuk vinden om te sporten, maar dat er, je moet er niet vergeten, er zijn 380.000 mensen die niet kunnen deelnemen aan sport vanwege armoede. En dan zie je dat iets als een jeugdsportfonds... nu uh, ontzettend goed bezig is. En al deze jonge mensen laat sporten, die kinderen. Het is zo ontzettend goed voor hun sociale vaardigheden. Nou ja, al dat soort zaken het verbroeden. Dus ik, uh, ik wil echt die land spreken voor, uh, voor sporten, sporten en nogmaals sporten. Nou, dat is, uh, dat is helder, die uh, land die u gebroken heeft. Blijf gewoon ja. lekker luisteren, want ik ga je even bellen... met allerlei burgemeesters. Want als die ja. sporters eenmaal gesport hebben... en ze hebben een medaille, dan worden ze gehuldigd in uh, dit land. Dank u wel. Um, okay die huldigingen die lijken maar niet op te houden. Den Bos hebben we gehad. We hebben gisteren de ridderzaal gehad. Ik zag de hockeyers die vervolgens naar het strand toe gingen. Maar er is meer. Bijvoorbeeld de huldiging van 10 uur van vandaag. In Apeldoorn wordt die gehouden. Daar wordt op het hoofdbureau van politie baanwielrenner Teun Milder geëerd. En dat wordt gedaan door plaatsvervangend korpschef Gerard Ten Haaf. Goedemorgen. Mulder van Brons in Londen werkt bij u als forensisch assistent. En dan moet je toch wel een prachtige verrassing in petto hebben. Iets, iets leuks om op te sporen? Nou, dat zou, uh, zou kunnen zijn. Nou, we hebben inderdaad een prachtige verrassing voor hem in petto. Het heeft uh, niet direct te maken met opsporing, maar heeft veel meer te maken met wat hij daar in zijn thuis ziet, wat je mee zou kunnen gaan doen. Uh, ik denk dat het meer gaat over dat wij uh, graag met hem samen die medaille willen gaan vieren. Want we zien het een beetje als onze gezamenlijke medaille. Uh, uh, waarom ziet u het als de gezamenlijke medaille? Hij heeft toch uh, gereden, u niet? Hij heeft absoluut gereden. Hij heeft uh, door heel veel focus, door heel veel inzet en uh, door uh, heel veel tijd aan te besteden heeft hij dat gedaan. Hij heeft die tijd ook van ons gekregen. Daardoor moesten zijn collega's een stapje harder lopen. En daardoor zien we het ook een beetje als onze gezamenlijke prestatie... dat Teun namens ons daar uh, die bronzen medaille heeft kunnen halen. Ja, dat feestje wordt gevierd met iedereen. Het is vanaf uh, tien uur. Hoe lang duurt het? Het duurt ongeveer elf uur. Tot ongeveer elf uur. Uurtje feesten. Nou, veel plezier uh, daar. Ik ga meteen door naar uh, Eindhoven. Daar is de volgende huldiging. Burgemeester Rob van Gijsel, Ook voor u een goede morgen. Meneer Van Gijssel, ja, voor u wordt het een beetje gewoon. Hè? Want u komt natuurlijk van de stad van Pieter van de Hogeband. Ja, we zijn het afgelopen uh, um, nou ja, elke vier jaar wel gewend om, een, uh, om onze sporters binnen te halen. Dit keer zijn het er 17 uh, En daar gaan we ook een groot feest van maken. En waarom doen we dat? Omdat natuurlijk, kijk, de sporters zijn geweldig, maar het zijn natuurlijk mensen van de vereniging, de omgeving, de familie die hier ook um, uh, dagelijks met die sporters optrekken. En ik denk dat het hartstikke goed is om dat samen, uh, dat feestje te voor, vieren. Voor, voor, voor iedereen uh, eigenlijk. Maar ja, met zo'n zwembad in, uh, in uw stad... is het natuurlijk ook een makkie om uh, allemaal van die sporters binnen te krijgen. Ja, maar het zwembad is natuurlijk niet zomaar ontstaan. Dus het is ook uh, voor Nederland hartstikke goed dat we dat zwembad hebben. En je ziet het dus ook dat het resultaat uh, oplevert. Ik hoorde net het interview uh, wat u hiervoor had over um, intensivering in de sport. Nou, je ziet dat zo'n investering in zo'n zwembad... Uh, niet alleen uh, gauw medailles oplevert, maar ook heel veel enthousiaste sporten. U blijft de PvdA-politicus, hè? Uh, maar meneer Van Gijssel, is het ook toegankelijk voor mensen buiten? Vanavond? Ja, ja, zeker. Nou ja, we hebben um, een beperkte um, uh, ruimte, dus we doen het op het stadhuis. In de grote uh, hal, daar zijn 500 mensen ongeveer welkom. Meer kunnen daar niet in. Uh, we hebben het vier jaar geleden op het stadhuisplein gedaan, toen waren er duizend. Denk ik ongeveer. En de vier daarvoor waren het er nog veel meer. Uh, maar we hebben vanavond ook feest bij Oranje Zwart, waar een groot aantal uh, handjes vandaan komen. Ja. Um, dat zijn er in totaal, um, denk ik, een stuk of negen. Okay, uh, dus de, daar, de, de daar die is die ook zwemmen, maar het zijn ook de hokjes. Oké, okay, nee, ik, ik, ik, ik zit hier niet alleen weg als zwemstad. Ik ga snel uh. door naar uh, Gelderland, uh, burgemeester Lucien van Riswijk van uh, de gemeente Druten, want um, daar wordt de BMX-ster uh, gehuldigd. Heeft u zelf wel eens op zo'n BMX gereden? Ik heb zelf uh, wel eens op een BMX gereden, maar dat zal ergens begin jaren tachtig zijn geweest. Ja. Ja, maar echt ook zo van die heuveltjes af, over dat wasbord en zo? Ja, dan ga je over heuveltjes en zo heen. Maar dat, dat gaat dan wel al trappend over ieder heuveltje opnieuw. Het uh, is een hele andere, uh, hele andere manier van sporten. Ja, en als je Laura Smulders, want daar hebben we het natuurlijk over, hè, brons, uh, gaat huldigen. Uh, zult, uh, gaat u het daar dan ook nog eventjes over hebben? Eigen ervaringen ophalen? Uh, nou, ik. Vanavond gewoon Laura in, uh, in de schijnwerpers uh, zetten uh, en, en mijn eigen hele beperkte ervaring op dat vlak toch zoveel mogelijk onder, uh, onder de mat houden. Ja. We hoorden net bij burgemeester Van Gijssel dat er echt heel veel mensen komen. Hoeveel verwacht u er? Nou, ik verwacht. ...van een vijf, zeshonderd man uh, voor uh, het balkon van het gemeentehuis. Maar het is heel moeilijk in te schatten. hoor. Dat, uh, het is een, een wat kleinere gemeente natuurlijk. Hè? En Laura komt uit Horsche. Dat is een, een dorp van uh, om en nabij de 2000 inwoners. Uh, ik verwacht dat dat dorp uh, um, ja, grote, in grote getalen hier uh, aanwezig zal zijn. Maar het is heel moeilijk in te schatten. Eigenlijk had u het in Horse moeten doen, hè? Nou, we gaan uh, uh, van hieruit in optocht naar Horst toe. Oh, kijk En uh, Daar wordt het feest ook echt uh, tot in de late uurtjes, verwacht ik, voortgezet. Uh, dan gaan we nog eventjes naar nog een burgemeester, want uh, verderop in Gelderland, in uh, wijk in Aalburg. Burgemeester Fonds Naterop van de gemeente Aalburg. Goedemorgen ook. En nu gaat uh, Marjone Vos uh, uh, huldigen. Uh, een wedstrijdje doen op de racefiets? Nou, even de correctie, het is Brabant hoor. We hebben even, ons Voske komen wel... uit Brabant. Oké. Okay. Ja, ja, ja. Ja. ja. Nou, het is nee, gaan, ook gaan, allemaal. Maar nee, gaat u op de racefiets? Ja, nou, we gaan niet op de racefiets. Maar wij gaan haar uh, op een fantastische manier inhuldigen. We hebben natuurlijk ook wel een nodige ervaring met haar. Want ja, ze heeft de nodige titels uh, bij elkaar gesleept. Maar de Olympische titel is natuurlijk heel bijzonder. En ik, uh, ja, ik verwacht hier toch wel een paar duizend mensen die uh, op afkomen. Want uh, het is een begrip. Ja. ja, ik begrijp dat er om haar gevochten werd, hè? want de burgemeester van Den Bos vond eigenlijk dat hij haar ook moest eren, omdat ze in Den Bos geboren was ooit in het ziekenhuis. <laughs> nou, dat die hier mag die hebben en dat is ook zo, maar hier is echt geboren getogen, vinden wij, en uh, ze is ook een product van deze streek, en dat uh, ja, een vos staan met beide benen op de grond, en uh, dat, dat past ook bij, die, bij deze omgeving, en uh, in die sfeer huldigen wij ook haar. Maar de vosjes kunnen toch wel ook een beetje uit hun dak gaan? Ja, zeker. Dat, dat is ja, gisteren in de ridderzaal nog mee mogen maken. En de bevolking daar, die dus allemaal langs de lijn haar toejuichen. Dan, dan krijg je daar ook als burgemeester een beetje kippenvel van. Dat is toch fantastisch hoe um, sporten beleefd worden. Ja, ik vind het een mooie uitdrukking. Langs de lijn worden ze toegejuicht. Ge Meneer Natrop, ik wens u veel plezier vanavond. En ook alle andere burgemeesters met de huldigingen... van de Olympische sporters in hun woonplaats. Tot zo, na 9 uur. Vanavond om 7 uur, dat ik het mooie van Vermist vindt... Jaap Jongbloed is terug met Vermist. Het biedt de levensverhalen van mensen. En je kan ook nog een klein beetje helpen om een bijdrage te leveren aan een oplossing. Luister naar Kunststof. Radio 1. Vanavond van 7 tot 8. Het nieuws van alle kanten. Vliegen wordt een ontdekkingsreis in pure luxe in business en first class van de Emirates A380.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 Liefs uit vanaf morgen bij de KRO op Nederland 1. Een drie Nederland herrijst.